Gert Ruk met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een vrachtauto op de snelweg bij Woenstrecht... zijn negen mensen gewond geraakt. Vijf van hen zijn er ernstig aan toe, zegt de politie. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de rijbaan richting Vlissingen. Een vrachtwagen stond met pech op de vluchtstrook. Toen de chauffeur een bergingsbedrijf belde... reed het busje met negen inzittenden op de oplegger. Bij een ander ongeluk op de A4... is de bijrijder van een personenauto om het leven gekomen. De auto had een vrachtauto geraakt en was over de kop geslagen. De bestuurder van de personenauto bleef ongedeerd. De regeringspartij ChristenUnie vindt dat Nederland geen militairen meer moet sturen naar NAVO-bondgenoot Turkije als het land daarom vraagt. In 2013 stuurde Nederland nog Patriot-raketten om Turkije te beschermen tegen aanvallen uit Syrië. Maar ChristenUnie-leider Seger zegt in de Telegraaf dat hij zich niet geroepen voelt om Turkije te verdedigen tegen een reactie die het zelf heeft uitgelokt. Volgens hem gedraagt Turkije zich in de regio als agressor.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 De redactie deze week is van Was van Gert van Kuik en de eindredactie is van Gerry Rutte. De koffie wordt door de gasten zelf gesproken. Ja, vandaag, er is, er is niemand. Er is even, niemand nee, die dat, dat kan doen. Naast mij zit Gerry Rutte. Ja. goedemorgen Irene, de jager. Wat fijn dat je gezellig er bent. Weer. En weer, gezellig. Ja. En wij hebben een leuk programma ja. vandaag, al zeg ik het zelf. We beginnen zometeen met Marcel Elsham.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 En eh, waarom Leonardo da Vinci? Omdat er in het Tijlersmuseum een hele bijzondere tentoonstelling eh, geopend wordt in oktober. Eh, rond Leonardo da Vinci. En eh, met name ook omdat die eh, kunstwerken die daar te zien zijn straks. Eh, tekeningen en dat soort dingen meer. Eh, dat gaat over de karakters en emotie en expressie van eh, het werk van...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 vliegtuig in en hopp, echt ja, dat oh. gaat met 747's gaat dat dan bijna toe en dat maakt die Arabieren niks uit, want dat kunnen ze nee, makkelijk nee. betalen. En bovendien vinden ze het nog, nog spannend op. ook, van wij laten speciaal zand uit Nederland komen om daar wat moois van te maken, terwijl ja, ja. ze zelf in een zandbak wonen. Ja. Nou, ja. Maar nou, daar kunnen we niks mee nee, met dat nee, zand, want het is ook weer helemaal rondgesleed. Nou. Ja. Maakt het weer nog iets uit voor het uh, nee, maken van niet. de sculpturen? Nee,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 Midden in de zomer. Ja. Ik vond het verbazingwekkend. En, uh, en ze, ze intact blijven intact staan. In. Ja, ze blijven ja, ja. intact. Ja. Geen haar, geen, geen kapsel blijft zitten. <laughs> maar, nee, maar de, de sculpturen blijven staan. <laughs> staan. Ja, geweldig. Dat is leuk. Is het. De, de plaatsen waar het ge, deze keer komt te staan is uiteraard op het Badhuisplein. Ja, op uh, het Badhuisplein we komen we ja. er weer vier te staan. Uh, dan hebben we er eentje op het Gasthuisplein. En dus bij het, naast het museum. Ja.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 Uh, nou misschien wel tien als dat, uh, als dat in de toekomst erin zit omdat we nu weten we blijven in Zandvoort uh, ja. kunnen we dat ook voor een langere termijn uit gaan zitten bij uh, sponsoren dus ja. dat uh, kun... ik, daar gaan we aan werken daar staan ze zichtbaar bij dus dat is en, cool. nou. ja. en kunnen die kunstenaars zich uh, inschrijven voor, voor dit nee die worden geselecteerd oh. uh, er is een wereldorganisatie de World Sand Sculpting Academy <tijds>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 Uh, dat loopt zo in elkaar over dat dat eigenlijk uh, voor Nederlandse begrippen één is geworden. Dus, uh, Leuk. maar wij, het is met name dat wij uh, uh, ja, dit soort uh, evenementen organiseren. Uh, maar ook zorgen dat we internationaal uh, uh, ja, steeds breder kunnen gaan werken, nieuwe markten kunnen ontwikkelen. Uh, Daarnaast doen we ook aan ontwikkelingswerk. We werken samen met partijen onder andere in Kenia om kansloze jongeren aan het strand een soort toekomst te geven. Dus die krijgen les in zandsculptuur. Daarnaast krijgen ze ook les in omgangsvormen, dat soort dingen meer. En je ziet dat langzaamaan juist die kinderen, of die, die jongeren, um, ja, een steeds betere toekomst krijgen. En vooral in de toeristenindustrie. Ja, dus die, die stromen vaak door richting hotellerie en uh, dat soort dingen meer.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 Uh, het zand, het de dus redelijk het is geschikt, goed strand, zijn, ja. geschikt zijn ja. of niet. En dan ja. moet het aangevoerd ja. worden. Maar dat meeste komt dan wel uit Nederland toch, dat zand? Nou, het is Over niet zo dat wereld, we overal uh, nou ja, het zand, het zand nou, dat het nemen, want heel... dat is niet, niet te betalen. Dan ja. krijgen we straks maar, een kuil in ja, Nederland. Ja. Nee, het is met name zeg maar die Arabische landen die hebben ja. zoveel geld, dat maakt er niet uit. Nee. Uh, maar uh, als, we op een nieuwe locatie, ja, als we op een nieuwe locatie bouwen, dan gaan het eerste wat we gaan doen is van eerst geschikt zand in de buurt. En daar ja. gaan we naar op zoek. Dus, ja. okay. um, en daarin ja. hebben we ook ondersteuning van een professor in de geologie. Ja. Dat is een Engelsman. Uh, die ons dan weer helpt om te zeggen van oké, okay, geologisch gezien.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 Kiezels is bijvoorbeeld een hele grove uh, zandsoort, uh, maar we noemen het kiezel.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 Hartstikke bedankt. En wij gaan ons best doen. Ja. Zeker. Fijn nou, dat je er was. Ja, dankjewel. En een goede reis terug ja. en een fijn weekend. En ja. Wij gaan het zien wat er gaat gebeuren. Oké, okay, graag en een gedaan. Muziekje. Dankjewel. Nu.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 Handige tips bij. Zorg dat je batterij goed opgeladen is. <laughs> ja, ja, het is oh, heel vervelend als je halverwege stilstaat. Ja, ja. Je stilstaat, dus ja dat is niet weet, zo leuk. weten jullie wat het gemiddelde rijtijd is van een scootmobiel? Hebben jullie daar. Uh, nou, inderdaad? volgens mij is dat heel wisselend afhankelijk van de leeftijd van je scootmobiel. En, ah. uh, en je hebt types, duurdere types hebben een hogere actieradius die dan goedkopere types. Dus ja. die kunnen langer. Dus dat, dat wisselt heel erg. Mm -hmm. Ja, ja. oké. Okay.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 Die durven het Die durven niet ook het niet. Het niet. Nee. En, nee. en hier haal je inderdaad de angst ja. mee weg. En ja. hebben ze zoiets van goh.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 Koken. Oh, ja, ja. Dus uh, nou ja, op die manier proberen we er ook uh, ja, uh, andere wijkbewoners voor uh, ja, mee ja. te laten profiteren. Ja, waarom niet? Omdat die waarom te komen, niet? Te komen te ja. staan uh, door wat voor reden dan ook. He, die dus gewend zijn dat er voor hun gekookt ja. wordt ja. En, en dat ja. nu zelf moeten gaan doen. Ja.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 Um, Wat een activiteiten ja, toch allemaal veel, he, he, toch in juli. En de, de gangbaren gaan ook allemaal door natuurlijk. He, de koffie-ins uh, koffie en dat soort dingen ja, gaan allemaal hier, in. Inderdaad. Ja inderdaad, ik heb hier nog staande koffie in inderdaad, bij Zandvoort uh, ook, ook en in de blauwe, bij, blauwe, tram, ook, ja. in de blauwe ja. tram. Op woensdagochtend in de blauwe tram en op maandagochtend ja. bij, bij Pluspunt. We hebben elke dinsdag de schilderclub en de breiklub op dinsdag en donderdag. Ja. Kom je ook eten op maandag en donderdag van 17 tot groot succes, 10 10 is ook een heel groot ja. succes. Nou, verder, om even af te ronden, het biljarten wil ik nog even noemen. Elke donderdag en vrijdag in de blauwe tram.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 Kilt, kwilt, hoe moet ik dat precies uitspreken? Ja. Kwilt, hand, handwerk en kiltmiddagen. Dus op 13 en 27 juli.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 Jij zit dus al langer bij de recreade. Ja, nou ja, ik denk ja, als wij allebei. allebei. Ik denk dat wij allebei nu 15 jaar of zo bij recreade betrokken zijn. Oh, dat is lang. Jullie ja. zijn ervaringsdeskundigen. Mm. Nou, dat is ook wel een van de kenmerken van recreade. We hebben, kunnen echt baseren op, op een grote groep vaste vrijwilligers. Um, en wij zijn, zitten er dan al een aantal jaar bij. Maar ook mensen die al 10 jaar erbij zitten, 8 jaar. Uh, en dat is denk ik een van onze krachten. Dat we ja, zo'n grote ja, je, groep je vrijwilligers hebben. Je 15 jaar, maar jij bent hartstikke jong nog. Dus je bent begonnen als... als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 En vanaf maandag beginnen echt activiteiten waar je ook voor moet opgeven. En die activiteiten vinden plaats in het jeugdhuis, jeugdhuis achter dus de hervormde kerk. kerk. Ja, daar. Ja. Dus niet meer in Noord. Die vraag kregen we al, maar niet meer in Noord. Uh, want één locatie is gewoon makkelijker. Vorig Ween jaar hebben we Noord centrum. gedaan, dus nu doen we het centrum. En welke kerk? Uh, kerk. Ja, bij het kerkplein. Ja, kerkplein. Ja. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, nee, de protestantse kerk dus. Okay. Ja. Ja. Op maandag hebben we de, uh, van elke dag van 12 tot 3.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 Gewoon vanuit de kerk kan je zo uh, de ja. duinen in. Ja. Maar ook onder de kerk heb je, heb je genoeg. Het strand buimte. hebben we ook nog wel eens gedaan. Ja. Het ligt wel aan het weer. Jan Jan Sneijerplein was natuurlijk vroeger ons plein. dat is ook een mooi plein. Dus ook buiten ja. is echt wel veel plek je ja. in het centrum. En als het ja. slecht weer is, dan gaan jullie binnen in het jeugdhuis staan. Ja. Ja. Ja. Dan gaan we improviseren en dan komt er een ander, uh, ander programma ja. wat past bij datgene wat er op de dag stond. Ja. Leuk hoor. Ja. Ja. En. Enthousiast, hè? Ja. <laughs>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 Ja. Hey, en kun je dan ook nog een klein beetje mensen uit uh, zo'n week peuteren. Die dan, waarvan je denkt, dat is een comediant. Die willen we op de toneelclub hebben. Ja. Dat ja, gebeurt ja, wel eens. Ja. Ja. We hebben ja. kinderen oh, dat die, wel, <laughs> die tot twaalf naar recreatie komen. En dan vanaf 13 zitten ze bij drink. Ja. Maar ja. ook vrijwilligers ja. hoor. Ja. Die, toneel, to, die toneelmiddag hebben jullie dan natuurlijk ook. Hè? Ja, dus ja, die dan gaan dan wij, gaan je, zijn wij je, samen. Het ja, ja, ja. wordt heel leuk. We gaan een soort musical in elkaar zetten. Ja. Ja. Ja, dat wordt helemaal leuk. Het is echt heel Wat leuk dat je dat op die manier gewoon dingen met je elkaar eigen, kunt ja. uh, combineren ja, ja. en je eigen passie en je, nou ja, je andere ja. passie hè, want uh, jullie zijn natuurlijk allebei al best uh, actief uh, in ja. het uh, dorp ja. bijzonder is dat toch hè, dat Leuk er zoveel dat. vrijwilligers zijn en ook jonge ja. mensen ja. dat het niet alleen maar een beetje het want is dat is natuurlijk het idee wat dus heel veel mensen hebben is dat als je vrijwilliger bent in zo'n dorp dat je dan dat alleen maar doet als je gepensioneerd bent nee, of dat je zeg maar nee, niet meer helemaal werkt. Niet. Juist. maar dat nee. is dus helemaal niet waar hè? Nee, dat, dat nee. stoffige imago dat moet gewoon weg ik vind sowieso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 Een paar voor minuten. De agenda? We gaan gewoon de agenda vast even doen. Dan hebben we straks uh, wat meer. Ja, we uh, eerst voor vandaag. Hè? Ja. Hebben we dus, vanmiddag gaan uh, vanmiddag we... hebben we eerst uh, ja, het, het, het, het zomerfestival, vanavond tenminste, op straat. Ja. Uh, diverse muziek in het centrum van het dorp. Ja, en ik mag zo meteen uh, en jij mag uh, gaan zingen. Zes, jij mag gaan zingen, want, <laughs> bij, want. We hebben de haringparty <laughs> bij strands 12 uh, aan zee. Ja. En uh, dat begint om 4 uur, maar je bent welkom eerder